De Amerikaanse regering zegt niet te weten waarom het persbureau is afgeluisterd. Dat is een zaak van justitie zelf, zegt het Witte Huis. EP denkt dat het iets te maken heeft met een onthulling over Al-Qaeda. In Parijs zijn rellen geweest rond de, inhuldiging, rond de huldiging van de Franse voetbalkampioen Paris Saint-Germain. Meer dan 10.000 fans hadden zich verzameld bij het paleis tegenover de Eiffeltoren om de spelers te begroeten. Hooligans beklommen bouwstijgers, waardoor volgens de politie een levensgevaarlijke situatie ontstond. Toen de boottocht van de spelers over de scène werd afgeblazen, braken nog meer ongeregeldheden uit. Ruiten werden ingeslagen, auto's in brand gestoken. Bij een bus met toeristen die vast kwam te zitten werd de bagageruimte geopend. Het is onduidelijk of er koffers gestolen zijn. De laatste keer dat Paris Saint-Germain kampioen werd was 19 jaar geleden. De vroegere dictator van Guatemala, Rios Mont, is opgenomen in een militair ziekenhuis. Vrijdag werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 80 jaar... voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Hij moest gisteren verschijnen bij een zitting over schadevergoeding aan de slachtoffers... maar op weg naar de rechtszaal werd hij onwel... Riosmond is nu 86 jaar. Hij is schuldig bevonden aan de moord op ruim 1700 Indianen in 1982 en 83. Volgens de rechtbank in Guatemala wist hij als president van de moorden, maar greep hij niet in. Het weer nog vannacht buien, vooral in de kustprovincies en bij de Waddeneilanden kans op onweer. Overdag in het noorden eerst zon, van het zuiden uit bewolking en af en toe regen. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Amber, Arc Amber Arcade is al uh, aan het zoutchecken. Uh, Die gaan namelijk zo meteen lekker uh, live muziek maken bij ons in de nacht. folk maken ze. De dromerige tonen smaken naar meer, moet ik eerlijk zeggen. Kan dat? Kun je tonen smaken? Ja, vind ik wel. Proeven met je oren, dat gaan we doen vannacht. Van die prachtige muziek. En we gaan het hebben in dit uur. En ook het uh, derde uur, de komende twee uur... gaan we het hebben over risico's nemen. Ja, Waarom gaan we het daarover hebben? Ja, uh, op zo'n zender als Radio 1 moet je toch altijd een goede aanleiding hebben. en In dit geval uh, vonden we een mooie aanleiding in het nieuws vorige week over de zorgverzekeringen die forse winsten maken. En dat leidde bij ons tot de gedachte... ja, als daar zoveel winst wordt gemaakt... misschien, misschien verzekeren we ons wel te veel. Stoppen we te veel geld in dat gezamenlijke verzekeringspotje. Is dat eigenlijk wel nodig? Of, of zouden we wel wat meer risico's kunnen nemen in het leven? Zeker in tijden van uh, verkrapte? Van maar nou, misschien kunnen we dat geld beter op zak houden. En, en eens kijken waar je, waar je op kan bezuinigen. Overigens, voordat u gaat, gaat bellen over, over, over zakkenvullers bij die zorgverzekeraars enzovoorts. Daar gaan we het niet over hebben vannacht, dat gaan we gewoon niet doen. Uh, en om, overigens om u gerust te stellen, uh, volgens André Rauwvoet van het College voor Zorgverzekeraars... blijft al het geld gewoon van de verzekerde. Dus uh, geen zakkenvullerij hier. Daar uh, gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over risico's, risico's nemen. Moeten we ons eigenlijk wel voor zoveel dingen verzekeren? Moeten we naast die basisverzekering ons extra bijverzekeren voor de tandarts... Of, of gokken we erop dat we de komende jaren weinig te stellen hebben met ons gebied? En uh, ja, met andere woorden, durven we risico's te nemen. Daar gaan we het over hebben. Johan Terborg is, uh, is bij ons te gast. Hij noemt zich een personal coach voor mensen met ambities. En is goed in mensen net dat duwtje geven dat ze nodig hebben om verder te komen in het leven. Goedemiddag, Johan. Goedemiddag, Maarten. Welkom, uh, welkom erbij. Ik zie dat je... Microfoon nog niet openstaat. Ah, kijk, gelukkig, je bent erbij. Um, Dank je wel. Personal coach voor mensen met ambities. Uh, uh, heb je net meegeluisterd over de, over de eindexamens? Uh, nee, ik zat helaas in de auto en ik had er oh. eventjes wat anders op staan. Ah, Oké, okay, nee, goed, daar, daar uh, zitten zit natuurlijk ook allerlei mensen bij die uh, om hun moverende redenen geen examen hebben gedaan. Juist. En anderen doen dat wel. Um, maar, maar wat vind jij, als je ambitie hebt in het leven, moet je dan, uh, moet je dan die uitdaging aangaan van, uh, van dat spannende examen? Ik denk zeker als je een ambitie hebt in het leven, dat je dan uitdagingen aan moet gaan. En een van die uitdagingen kan inderdaad zijn het, het afleggen van een examen. Hoe moeilijk dat misschien ook lijkt. Ja, want dat is voor veel mensen een angsttekener, hè? Ja, absoluut. absoluut. Uh, uh. Veel mensen, als je het alleen al over examens hebt, dan breekt het uh, angstweten hun uit. Ja. Zijn er ook mensen die jij in je praktijk tegenkomt... die zeggen van ja, ik durf het niet aan, uh, help me? Uh, nee, ik werk uh, met name voor mensen die, uh, die iets verder zijn in hun, uh, in hun carrière, zeg maar. Ja, maar nog ver, op ver, verder op in je carrière, kunnen er ook examen zijn? Ja, nee, ab ab ab absoluut, absoluut. Oh. Maar het is eigenlijk net een thema wat ik, uh, wat ik nog niet uh, onder handen heb gehad. Ook nog nooit iemand ja, langs juist. gehad die zei van ik durf niet te rijden... maar eigenlijk zou ik het moeten of Eigen, zou ik het willen? Uh, nee, geen, uh, niemand gaat die, uh, die problemen heeft met, uh, met, met rij-examen... Uh, uh, wel, wat ik zelf heb meegemaakt met iemand die inderdaad niet dorst gaan motorrijden, terwijl dat eigenlijk een, een hele grote droom was. En uh, ja, uiteindelijk is het uh, toch gelukt om diegene zo ver te krijgen om de eerste les te gaan nemen. Ik wil zo meteen alles van je horen hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Um, dat zo meteen. En, en ik ben natuurlijk ook benieuwd naar de verhalen van luisteraars. Durft u risico's in het leven te nemen? Heeft u dat al eens gedaan? En, en wat zijn uw ervaringen daardoor mee? Heeft het goed uitgepakt of juist helemaal niet? misgelopen En wat heeft u daar dan misschien weer van geleerd? We horen graag uw verhaal. U kunt bellen 0800 1121. Mailen kan natuurlijk ook. Dat kan naar nachtappestageeo.nl. En twitteren doet u eh, met hashtag dit is de nacht. En dan, eh, ja, als we het dan toch over risico's nemen hebben... dacht ik, dan eh, gaan we maar beginnen met deze plaat. Van een in, opstaan, één stap terug en twee vooruit. Heeft het zin voor mij om zo door te gaan? Er gebeurt te weinig, ik modder maar door, het is nu ook nooit. De kast was dat natuurlijk, met risico van hun allereerste plaat alweer, alles uit de kast. Ik kwam zelfs een filmpje tegen uit 1987, dat ze het ergens in een televisieprogramma speelden. Dat was denk ik een van hun allereerste optredens, toen ze zich helemaal aan het begin, een beetje waar Amber Arcades nu staat. Die staan al te trappelen om zo meteen in onze show te mogen spelen. Welkom, dames en heren, met z'n drieën. Een hele mooie, mooie dream folk straks. Maar eerst, eh, eerst gaan we los over, over risico's nemen. Risico's nemen in het leven. Zoals uh, Siep van de Ploeg al zien. Ja, die keuze staat soms op zo'n drempel dat je denkt: van, ja, moet ik nou dat risico nemen? Of moet ik maar doormodderen? Ja, dan, dan denk ik, als je dat zo stelt, dan weet ik het altijd al wel. Uh, toch, Johan, te borg? die manier stelt, en, uh, dan is het antwoord inderdaad duidelijk van uh, af en toe om verder te komen moet je gewoon het risico nemen. Ja, toch? Ja, ja zeker. Ja, want anders uh, nou ja, sta je dus straks op het einde van de rit en dan uh, bouw je van al die dingen die je nooit hebt gedaan. Juist, ja. Dus ja. is niks zo erg om daarop terug te kijken. Maar goed, aan de andere kant kun je natuurlijk risico's nemen, dan kun je natuurlijk ook helemaal uit, gier, gierend uit de hand lopen. Uh, ja, duidelijk. Kijk, uh, Het thema is risico's nemen. Maar ik, ik spreek liever zelf aan verantwoorde risico's nemen. Aha. En hoe, hoe je dat moet doen, verantwoorde risico's nemen... Kijk, daar gaan we het dus de komende twee uur over hebben. Heeft u daar ook ideeën over als, als luisteraar? Over hoe je dat doet, verantwoord risico nemen? Of heeft u een verhaal waaruit blijkt dat risico's nemen... soms misschien helemaal niet zo goed uitpakt? Waar ligt dat dan aan? Of dat het u juist veel verder heeft gebracht in het leven? Bel 0800-1121. Want daar willen, we, daar willen we alles over weten. Um, daar hangt al bellen, geloof ik. Is dat, was dat mevrouw Minten weer? Goeienacht. Nou, toen bleef het stil. Ik zie dat ik een bellen heb, maar ik hoor hem niet. Dan, uh, daar hebben we weinig aan. Dan gaan we gewoon uh, verder met jou, Johan. Jij bent dus uh, personal coach. Juist. Yes. Um, voor mensen met ambitie. Mm -hmm. Um, jij schrijft op jouw weblog, heb je heb een weblog, heb je een artikel ter coaching. Leven is risico's nemen. En da daar zeg je dus eigenlijk min of meer: het leven bestaat eigenlijk uit risico's nemen. Als je geen risico's nemen, neemt, dan leef je eigenlijk niet. Zeg. Ja, nee, nee duidelijk. duidelijk. Um, je noemt als voorbeeld uh, een, neer, een neergestort vliegtuig, zie je op tv en je denkt: Nou, ik ga maar nooit meer het vliegtuig in. Ja. Um, want eigenlijk bij risico's nemen gaat het natuurlijk over angst. Hè? Over, over angst te overwinnen. Ja, zeker. Ja, zeker. Um, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus je ziet op een bepaald moment inderdaad uh, dat allerlei dingen mis kunnen gaan met het vliegtuig. En je denkt, nou, uh, voor mij maar gewoon de auto. en of, of, dan, dan maar kortere afstanden, dan maar niet de rest van de wereld zien. Ja, ja prima toch? Ja, dat, dat, dat lijkt prima, maar eh, als je het zelf eigenlijk een, als, als een doel in je leven hebt om iets van de wereld te kunnen zien, dan is het toch wel fijn als je de stap kan maken om, om dat vliegtuig in te stappen. Nou ja, dus dat is het punt. Dus op het moment dat iemand daar zelf geen probleem mee heeft, heeft, is er ook geen probleem. Eh, juist. Maar zodra je dan zegt: Ik zou toch wel heel graag eens een keertje ik noem maar wat, een safaripark in Zuid-Afrika zien. Ja, Dan is het zonde natuurlijk als je je laat weerhouden door, uh, door vliegangst. Het is wel heel veel rijden met de auto. Hè? <laughs> ja, dat wordt een heel stuk. Uh, wandelen is ook heel ver trouwens. Het, het kan wel. Ik herinner me van een paar jaar geleden is een theatermaakster die met een, uh, een trekker uh, er helemaal naartoe is geregeld. over. ik. Of helemaal naar de Zuidpool was het idee. Oké. Okay. Of ze het dan al had gehaald, weet ik niet meer helemaal zeker. Dus het, het kan wel, maar <laughs> dat is nogal een onderneming. Stel je voor, zo iemand komt bij jou. Wat, wat zeg je dan? Wat, wat, hoe, hoe krijg je die persoon het vliegtuig in dan? Ja, hoe krijg ik die persoon het vliegtuig in? Uh, allereerst is het belangrijk om met diegene te gaan kijken... van wat diegene nou echt wil. Hè. Dus, dus uh, wat, wat is diegene zijn doel? En uh, vaak weten mensen wel te benoemen van... Uh, ik wil iets meer van de wereld zien... of ik wil inderdaad zo'n natuurpark in, uh, in Zuid-Afrika zien. Maar ze begrijpen niet helemaal goed wat, uh, wat hun drijft om, om dat te doen. En dat, uh, dat zoek ik met hun uit. Oké, okay. dus je, je kijkt eerst naar wat wil je, waarom wil je het? Ja, uh, dus bijvoorbeeld dat, uh, dat safari park en, dan, uh, en, en hoe graag wil je het? Hoe graag wil je het ja. en, en, en wat levert het je echt op als je ja. het gezien hebt? En ik kan me voorstellen dat als je, als je al als je een paar sessies hebt gehad daarover, dat die mensen al helemaal hun doel helder hebben en denken: Oh, hier ja. heb ik echt zin in, dit wil ik. Ja, wauw, ik wil echt ja. helemaal naar Afrika is, is, is dat ook je doel? Dat dat hun focus is? Uh, dat is wel het doel dat dat de focus is. Want het, uh, het wordt gewoon makkelijker om uh, voor jezelf over angsten heen te stappen als je zelf echt je doel voor ogen hebt. Gewoon niet te veel over dat vliegtuig nadenken, maar gewoon uh, bezig zijn met het doel. Dat helpt. Ja, ja. Maar goed, dan, dan is die angst er nog steeds. Ja, dan is die angst er nog steeds. En die is reëel, want er stort wel eens een vliegtuig neer. Ja, hoe reëel is die angst? Kijk, er stort uiteraard wel eens een vliegtuig neer. Maar het probleem voor ons is dat wij de vliegtuigen die neerstorten... die zien we allemaal op televisie, op het nieuws. En Dat maakt gewoon heel veel indruk op mensen. Ja. Maar ja, ik heb altijd geleerd, emoties zijn altijd reëel. Uh, ja, voor jezelf wel. <laughs> dus als je inderdaad uh, als je de, de angstemotie voelt, dan, dan ja. is hij bij jezelf uh, dan is hij er. Maar wat belangrijk is, is, is uh, voordat een emotie ontstaat... dan heb je een gedachte over een situatie. Ja. En op het moment dat jij inderdaad uh, dat vliegtuig associeert... gewoon met, met dat grote gevaar, dan komt inderdaad de emotie van angst komt omhoog. En ik werk dus met, uh, met die mensen om, uh, om een andere gedachte op te roepen... over dat vliegtuig. Over het vliegtuig dus over, ook. Dus vliegtuig dus je, vliegtuig ook. Gaat, je gaat ze niet alleen laten focussen op, op dat safaripark... Nee. je gaat ook wel degelijk dat vliegtuig bekijken en zeggen van nou ja... Ja, dat, dat vliegtuig en alles, uh, alles wat erbij komt... Uh, de, de, wat doe je dan? De, een plaatje? Een plaatje? Nee, <laughs> nee het, het, uh, veel praten met mensen... en uh, kijken wat, wat de luchtvaartindustrie dan doet om het veiliger te maken. Okay. En dat beginnen natuurlijk alweer opleidingen van de piloot... hoe zo'n piloot opgeleid is... Uh, hoe verbeteren ze de vliegtuigen steeds uh, ja, stap ja. voor stap? Op die manier krijgen ze vertrouwen in het vliegtuig, vertrouwen. in de piloot. En ja. Juist. juist. Ja, ja, ja. oké, okay. dat is wel een goede methode tenminste klink, klinkt klinkt gedegen, maar doe, doe je ook bijvoorbeeld je kunt er ook argumenten erin gooien. Ik noem maar wat. Uh, uh, ja, u heeft wel gelijk. Het vliegtuig is uh, je, je kan neerstorten. maar weet u wel dat er met de auto veel meer doden vallen elk jaar? Dat argument dat ook uh, dat gekozen. klinkt inderdaad als een, als een heel goed argument en dat, dat zou kunnen helpen om, om de situatie een beetje te relativeren, absoluut. En, en, uh, maar of werkt dat niet voor iedereen? Uh, nou, met keiharde argumenten komen, dat, dat uh, werkt helaas inderdaad niet altijd voor iedereen. Het, het, het is uh, belangrijk dat iemand gedachten voor zichzelf op kan roepen die, uh, die bij diegene past. En hoe kom je erachter? Wat werkt voor iemand? Of dat er argumenten zijn of, of, of een andere instelling? Uh, ja, dat is veel praten. Dus dat ja. is uh, nou, uitzoeken wat, uh, wat invloed heeft op iemand. En is er ook wel eens gebeurd dat iemand dan, dan op het eind van de rit zei... ja, maar ik ga toch de vliegtuig niet in. Dank voor al die gesprekken, maar... Uh, absoluut, absoluut. Durft gewoon niet? Uh, absoluut, dat, uh, dat gebeurt ook zeker. Ja, en oh. dat is uh, uh, op zich moet degene zich daar misschien uh, een klop op de schouder geven... dat hij toch ermee bezig is geweest om die stap te gaan maken. Oh ja? En als dat uiteindelijk dan toch niet lukt, dan, uh, dan is dat al zonde natuurlijk. Als ik jou was, zou ik er de balen van hebben, hoor. Daar baal ik zeker van. <laughs> <Ja>. <laughs> Zit niet gelukt? Niet gelukt. Ja. Hey, hoe, lang, hoe lang doe je dit werk eigenlijk al? Ik ben uh, dit al nou een kleine acht jaar al. Ja. Oké. Okay. En, en, en, en heb je daarbij een idee gekregen van De Nederlander... Uh, je hebt een hoop, hoop cliënten voorbij zien komen... Hoe, hoe bereid zijn wij om risico's te nemen? En, en, en welke kant gaat dat uit? Doen we dat meer uh, of minder dan vroeger? Ik, ik heb het gevoel dat, dat mensen wel uh, zich er bewust zijn dat je risico's uh, uh, moet nemen om iets te bereiken in het leven. Uh, maar we hebben wel een achtergrond in Nederland dat we ons wel focussen op, uh, op de gevaren. Oké. Okay. Ja, ja. een de, de, de, beetje de, de, doordat de media natuurlijk ook altijd berichten over problemen. En over dat mensen dat moeten aanpakken en dat de koppen moeten rollen. en zo <lacht> Heeft het daarmee te maken? De, de, de, de, het kan idee het van absoluut? een maakbare samenleving dat alles perfect zou moeten zijn en zou kunnen zijn? Daar kan het absoluut mee te maken hebben. En uh, ja, de mensen krijgen natuurlijk ook in hun opvoeding iets mee. Het begint al met je ouders die je continu vertellen om op te passen voor gevaren. En ja. vooral niet te gek te doen. Nou, dat daar, daar wil ik straks ook nog. Ja, dat gaan we denk ik in het volgende uur doen. Want dan gaan we het ook hebben over jongeren en risicovol gedrag. Maar dat wordt heel Prima. interessant. Daar heb ik nog genoeg vragen over. Maar we gaan het nu even meer hebben over dit soort risico's. De risico's ja. aangaan in het leven als het gaat om nou ja, bijvoorbeeld die vliegangst. Hè, waar we het net over hebben gehad. Merk je dan dat mensen um, ondanks die Nederlandse focus op gevaren... meer of minder dan vroeger bereid zijn om risico's te nemen? Uh, ik merk dat de mensen die bij mij komen, dat die meer bereid zijn om risico's te nemen. En wellicht is dat ook het moment dat iemand een personal coach uh, aan de nou, hand neemt. Nou, nou. Oké, okay, nou goed. En daar zijn er heel wat van. Hè. Naast jou, uh, ik geloof dat Nederland 40.000 coaches heeft ja, op de ogenblik. Dat is helemaal hot. Juist. Waarom ben je daar eigenlijk mee begonnen? Verloor je je baan? Zoals uh, Nee, precies. <laughs> nee. nee, ik, ik, ik <laughs> verloor niet mijn baan. Ik uh, kwam er zelf in mijn carrière achter dat ik het, uh, het, uh, het motiveren van mensen heel erg leuk vind om te doen. Oké, okay. nou, acht, acht jaar geleden was er ook nog geen crisis. Maar het valt mij zo op dat er zoveel mensen in de personal coachen worden tegenwoordig. Juist, <laughs> daar lijkt het wel op. Ja, toch? Nou ja, goed. Dus ook op zich, nou ja, ook dat is misschien een risico nemen Dat je zegt, ik laat mijn vaste baan los en ik. Het begin voor mezelf, want ik zie hier een... Uh, dat was voor jou denk ik ook een risico. Dat uh, was toen. voor mij zeker ook een risico. En ook in die tijd waren er ook al een hoop, uh, hoop coaches en loopbaanbegeleiders. En uh, ja, ik nam toen toch die stap om dat te doen. omdat dit is uiteindelijk hetgeen is wat ik graag wil doen. Ja, ja. Goed, ik, ik wil even kijken of ik er wat bellers bij kan halen. Als het goed is, er al een paar. Goedendacht, dit is de nacht. Ja, goedendag. Ik spreek Lady. Hoe zijn u? Lady. Plainy? Leni. Leni, oké. Okay. Juist, ja. hi Leni. Hoi. Heb je wel eens uh, risico's genomen in het leven? Ja, ik heb uh, zo'n anderhalf jaar geleden, uh, denk ik wel, een groot risico genomen om samen met mijn oudste zoon een snetbouw te beginnen. Vooral in deze crisistijd. Ja, absoluut. Dat is zeker een risico. Ja. En, en, en waarom? Hey. Waarom besloot je daartoe? Nou, nou ja, eigenlijk was het zo van: uh, hè, we hadden. We ja, we hebben nu nog elke baan. En we dachten van, uh, of tenminste, hij zat wel eens in een café. En naast dat café, dat was een soort, uh, ja, een garagebox, iets groter als een garagebox. Mm -hmm. En die, die mensen hadden hem gevraagd van, wil jij daar niet een snack in beginnen? Ja. En toen kwam hij dus op een avond bij mij zo van, uh, ja, de enige waar ik het mee zou willen doen, dat ben jij. Ja. Dus, uh, en ja, en toen het... ging het bij jou kriebelen. Toen dacht je: dat is leuk, ja. dat wil ik. Ja, en tenminste ook samen met jouw zoon. En uh, hè, ik heb ja. vroeger altijd wel in de horeca gezeten. Ja, dus okay. uh, dus uh, nachten natuurlijk wakker gelegen om te bedenken van. Uh, ja, hè, moesten we moesten het natuurlijk wel helemaal verbouwen. Hè, om een. Uh, ja. hè, van ons eigen geld, zeg maar. Hè, ja. Ons eigen spaargeld. Om uh, ja, die snakbaar dus te. Ja, en daar gaat het gewoon heel veel geld in om daar een snakbaar te beginnen. En als je dan s'nachts wakker ligt, lig je dan te dubbel, lig je dan alles af te wegen? Heb ik daar no, het geld ik... voor, dan doe ik het zus, dan doe ik het zo, en ja, wat zo als? Ja, ja, ik werk dan s'nachts, s want hè, ik werk dus s'nachts, dus ik heb heel veel tijd om dan, o, daarover na te de denken. Ah, oh, oké, okay, dat scheelt. Ieder... Ja, maar in ieder geval, uh, we zijn een waar begonnen, anderhalf jaar geleden. En we dachten, we gaan elk drie dagen werken, alleen... Mm -hmm. He, dat we het alleen zouden draaien en het is nu een snakbarretje, het is een heel klein snackbarretje mm -hmm. maar we draaien met zo'n uh, vijf mannen elke dag. Zo. En, en, dus, en dat loopt dus goed? Ja, het loopt. Uh, we hebben vorige week toevallig een prijs gewonnen van een uh, van de beste snakbarretjes van Nederland. Nou ja, zo snel al. Dat bedoel ik. Gefeliciteerd <laughs> zeg. Dus, het was een hele uitdaging. Ja, nee, dat geloof ik. Ja, ja. En, en, en wat heb je daarvoor moeten loslaten? Uh, nou, ik heb er nog niks voor losgelaten. Oh, In, kijk, dat scheelt. Dan, dan, neem je, dan neem je ook niet zo'n heel groot risico. Ja, je hebt wel het financiële natuurlijk. Ja, het financiële je hebt, hè. je geld er moeten stoppen. Dat het risico ja. neem je natuurlijk. Hè, ja. al je, ja, gewoon je spaargeld gaat erin zitten. En je zoon, en, die heeft, wel, uh, die, je zoon heeft wel zijn banen voorop gezegd. Die, die, uh, nou, die doet dan, hè, we hebben, uh, hij uh, had een garagebedrijf en dat doet hij dan s'morgens nog. Ja. En ik werk eens naast. Maar we werken dus wel alle, alle twee dus van... Uh, nou ja, sfeer als drie tot s'avonds uh, ja. tien. En dan een schoonmaken En je doet uh, boekhouding. je doet alles wel natuurlijk. Hard werken lijkt me. Ja, het is heel hard werken. Dus is er een beetje te doen? Twee, een, een baan en dan een snackbar ernaast? Uh, lijkt me heel pittig. Je zou, ik, ik denk dat je... Het, uh, ja, je durft het nu nog niet op te geven. Want je, ja, je kan alleen maar een droom zijn. Kijk maar. En daar, en en daar komt... En daar komt Johan langs? Daar komt Johan langs. En, en die zegt dan op een gegeven moment... Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment dat het je opbreekt. Dat je, dat je de, en de baan en de snackbar... En dan zeg je ik hoor je zeggen, ik durf het nog niet op te geven. Nee. En wat ja, is dan jouw advies, Johan? Nou, mijn advies is eigenlijk eerder een vraag. Wat, wat gebeurt er als je het nog niet opgeeft? Ja, dat is een hele. Ja, meer de. de hè, nu heb ik natuurlijk de zekerheid dat gewoon elke maand het, het, het bedrag van mijn werk, hè, van mijn gewone werk, op mijn bankrekening komt. Juist. Ja. Want je kunt je gewoon niet voorstellen dat dit zo blijft en snel Ik bedoel, van dit is iets wat je nooit had kunnen denken. Hè, want je zou gewoon drie dagen alleen werken. Nu werk je gewoon met vijf man elke dag. Juist. En dan denk je gewoon van, dit kan alleen maar een droom zijn. Oké. Okay. En, en hoe, hoe lang duurt het voordat je accepteert dat dit niet alleen een droom is... maar dat dit misschien wel gewoon de werkelijkheid is? Oh, ik denk toch heel lang. Heel lang? Ja. <laughs> en, en zou je daar voor jezelf een, een, een tijd aan kunnen stellen? Dat je zegt, van nou, als ik het bijvoorbeeld over een jaar zou zien... dan is het voor mij wel duidelijk, dit klopt. Nee, want ik... ik, ik, ik, ik... Uh, op een of andere manier dacht ik van uh, 1 april houd ik al op het, want ik rijd dus uh, kranten. Ja. En uh, de lille waar ik krant werd dan, het, die werd ook nagekrant. Ik reed al elke dag en overdag dan. En toen dacht ik, dan, dan is nu het punt om 1 april op te houden. Juist. Hè? Dan, dan, dan is het genoeg geweest. Juist. En, want want je, bent ook de ja. jongste, je bent ook de jongste die meer lijkt me, Leni. Ik hoop dat niet meer, nee. Nee, dus dat lijkt nee. me inderdaad verstandig om. om, om uh, geen roofbouw op jezelf te plegen, toch? Nee, maar dat, ja, dat doe ik op dit moment natuurlijk wel. Hè. Ik slaap ja. Nou ja, mm. minimaal. Ja. Oké, okay, want hoe, hoeveel uh, uur werk je nou per week ongeveer? Uh, heel veel. Ik uh, slaap s'avonds als ik thuis kom één uurtje. Ja. En nu rijd ik dus. En uh, nou ja, straks ga ik nog een paar uren naar bed. En dan begint uh, gewoon het regelen. en het, Ja. Dan begint De het weer. en nou ja, et cetera, et cetera. De En, en hoe lang ga jij voor jouw gevoel dit volhouden? Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die dit gewoon hun hele leven vol kunnen houden. Ja, ja. die zijn er. Ja. Dat is ook Designer. zo. Ja, ik, ik heb geen idee. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee. Hmm. Oké. Okay. En uh, zijn er signalen dat je het niet vol kan houden? Wat zijn er signalen dat je het niet vol kan houden? Nog niet. Nog niet. Okay. Maar ik denk ook omdat ik het heel leuk werk vind. Juist. Okay. Maar, maar je zegt wel nog niet. Dus er zit de verwachting in dat dat misschien gaat veranderen. <laughs> ik, ja, ja, ik, ik Wie... weet het nu nog niet in ieder geval. Nu nog niet. Je vindt het in elk geval nog leuk. Dat is, dat, dat is denk ik belangrijk. Hè? Zolang je je werk leuk vindt dat het Absoluut. scheelt. Absoluut. Um, ja. Leni, we gaan het je ook niet aanpraten hoor. Dat, dat, dat gaan we normaal niet doen. Maar t, elk geval was het wel aardig om even, even dat, ja, dat mee te maken. Hoe, hoe dat, waar, waar zoiets dan zit, hè, Johan. Uh, t, toch bepaalde angst om iets los te laten. Bepaalde yes. zekerheid bij Leni. En op zo'n manier, vragende wijs, uh, uh, kom, je, kom je er wat meer achter wat de persoon zelf nou eigenlijk wil. Nou, Leni ja, zegt voorlopig gaat het goed zo. Leni, ik zou wel zeggen, uh, nu ben je nog niet te laat, zo kun je het ook benaderen. <laughs> <laughs> maar uh, wat ik zei, we gaan je niks aanpraten. Ik, ik wens je heel veel succes met je, met je snackbar. Mooi verhaal. Goed, okay. goed, goed dat je dat risico neemt en dat je daar uh, zoveel geniet met je zoon en, samen. Veel succes met het radioprogramma. Goed zo, dankjewel Leni. Bedankt. Goeien nacht, blijf luisteren. Ja. Doeg. Dag. Leni was dat. Goed. Um, wij gaan, voor we naar meer bellers gaan en mooie verhalen... en goede adviezen van Johan, gaan we naar uh, muziek. Want we hebben hier uh, um, ook muzikale gasten... van, uh, van Amber Arcade. Um, nee, ik wil eerst even wat, wat meer kennis maken uh, met jullie... Um, op, op, op, op. Ik zou zeggen, stel je jezelf even voor. Ik ben Lotte. En jij bent de frontvrouw? Ja. <laughs> de, uh, hier links van mij staat Maartje. En hier rechts van mij staat Marlon. Maartje op de bas. Annelotte, ja. jij hebt zelf een elektrische gitaar. En Marlon heeft ook een elektrische gitaar. Is het je normale samenstelling? Of heb je meestal ook nog uh, wat trumps nee, also, ja, We zijn heel flexibel in de samenstelling eigenlijk. We spelen veel shows zo, veel kleinere shows... maar als we wat grotere dingen bespelen, we spelen we vaak met de hele band... met drums erbij en toetsen. En, en jullie maken dream folk, zag ik. Maar je noemt het ook wel singer-shoegazer. Hey. Nou, bij dream folk kan ik me wel wat voorstellen. Iets van dromerige en folk. Maar wat is nou weer singer-shoegazer? Ja, hetzelfde eigenlijk een beetje. Oh. Ja, het, het, het slaat allebei een beetje op het feit dat ik heel erg hou van het combineren van wel folkie melodieën en harmonieën. En anderzijds ook wel het heel dromerig en zweverig houden... met veel gitaareffecten en zo. Ja, want, want je, je hebt een new wave-achtergrond... en je bent op een gegeven moment uh, ook bluegrass gaan spelen. Ja. Er zijn allemaal verschillende stijlen... en dat komt allemaal ja. samen eigenlijk... Een soort van, ja. In, in, ...in wat je nu doet. Okay. En, en, uh, uh, uh, volgens mij kunnen we jou al kennen van een andere samenstelling... want je stond afgelopen december ook al in de Grote Prijs van Nederland... Mm -hmm. in een, uh, met een andere band. Ja, klopt. Dat was met mijn andere band, O Brave ja, daar, daar, daar doe je ook vrouw van. Uh, ja, gedeeld. Dus je, je hebt eigenlijk twee man. verschillende projectjes. Uh, ja, maar Opey voor thuis is meer gedeeld met Kasper, de zanger daarvan. Daar schrijf ik samen de muziek mee daarvoor. Okay. En hier schrijf ik eigenlijk alleen de muziek voor. dit is meer echt jouw eigen ding. Ja. Ja, oké. Okay. Hey, um, uh, jullie gaan uh, spelen. Ja, welk liedje ga je spelen? Uh, we beginnen met A Better Lover. Oké, okay. en kun je daar iets over zeggen? Waar gaat het over? Uh, nou, ik praat meestal dus liefst niet let, te veel over... Let the music do the talking. Dus het is natuurlijk wel een heel persoonlijk verhaal achter zo bla bla, bla. Maar in algemene zin gaat het eigenlijk over het, ja, een beetje het idee... dat liefde ook een keuze kan zijn dat je er dan hard voor moet werken. En risico's voor moet nemen? Sorry? En moet je er ook risico's voor nemen? Ja. Gaat het daar ook ja, over? Ja, zeker. Kijk, dan past het nog eens even ja. helemaal bij deze uitzending ook nog eens. Goed, uh, ik ga jullie aankondigen en uh, dan gaan we ervan genieten... Onder het motto: Let the music do the talking is hier Amber Arcades met a better lover. Ja, heel mooi. Dank Heerlijk. Ik word er helemaal stil van. A better lover. One day I'll be a better lover. Ja, dat over risico's nemen gesproken. Het, uh, het huwelijk, De relatie, dat is ook nogal een, uh, een onderneming, toch Johan? Ja, kan je er, zeker. Kan je mee dat is, praten? Uh, dat is uh, zeker een, een onderneming. We zelf uh, getrouwd. Gelukkig ja. getrouwd, moet ik erbij zeggen. Ja, daarin moet je soms ook risico's nemen en, en jezelf... Uh, Soms even op een tweede plek zetten, absoluut. En, absoluut. Uh, en ja, ja en dingen de loslaten, de dingen opofferen enzovoorts. Vanuit uh, de droom, het droombeeld om een uh, goed en mooi huwelijk samen gezellig oud te worden en zo. Dat is dan, denk ik, de focus die je moet hebben. Dat is inderdaad de focus uh, Daar, die je kan hebben met dat, dat laatje. Ja. ja, precies. Daarvoor uh, neem je de risico's, daarvoor laat je dingen los en zo. Mooi, uh, Lot. Ik, ik zag trouwens dat jullie... Uh, jullie hebben al uh, samengespeeld met veelbelovende acts... als einds 2 en de Parallels Cinema. Ja, klopt. En, en, en je doet trouwens ook een, dubet, de, een duet met Kim Jansen. Die ja. kennen we al van de Wereld Draait Door. Yep. Ja, die staat op de EP inderdaad. Precies, Dennis en Witme ga je mee samenspelen. Ja, en Beans en Fatback. Ja, jullie jullie gaan de, ja. wel goed, volgens mij, of niet? Ja, het gaat best wel lekker. Ja, dus dat... inderdaad, Dennis en Whitmer, die gaan we mee samen spelen tijdens onze EP-release. Dat wordt 1 juni in de Echo. Ja. En ja, super tof om dat met hem samen te doen. Ja. Een Amerikaanse keer... uh, sing-songwriter uit Chicago. Ja. ja, ik weet niet precies waar hij vandaan komt. Ik maar heb een paar keer live gezien. Ik heb een concert van hem gezien, het was wel heel vet. Ja, ja, Hij is erg goed, kan ik zeggen. Ja, ja. En ook Club, Club 3 voor 12 heb je ook al voor mogen spelen? Uh, ja, vorige week was dat gewoon. Ja. Ja. die daarvoor? Nee. Ja. Tijdje terug. Nou, ja. de wereld uit door dan nog. Hè? Dan, uh, dan breek je echt ja. door, toch? Ja. <laughs> en dan bij Giel. Of word je al gedraaid, toch, Giel? Uh, nee. nee. Nou, nou kijk. Ik ook aan meedoen. Dan dat is het is maar goed direct. dat je hier nu bent. Want uh, dit is natuurlijk ook gewoon een prachtig podium... om uh, prachtig. te laten horen aan heel Nederland. Wat jullie kunnen. En dat doen jullie heel goed. Dank je wel. Straks meer van, uh, van Amber Arcades. En over de risico's die jullie nemen. Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Maar goed, dat straks. Eerst uh, bellers. nacht. Dit is de nacht. Komt u er maar in? Ja. Hallo? Ja? Kom erbij. Ik Wat is uw naam? Tamara. Tamara, zeg het eens. Neem je ook wel eens ja, risico's in het veel, leven? Ik heb uh, heel veel risico's in mijn leven al genomen. Ja. Sommige zijn uh, nadelig uitgepakt en sommige zijn goed uitgepakt. Noem er eens eentje die. die um, ja laten, we beginnen, ja, laten we beginnen met slechte nieuws, dat was altijd, altijd een goede volgorde. Wel, wel, welk risico in jouw leven pakt er niet zo goed uit? Dat ik, gegeven uh, uh, iemand, uh, mijn moeder uh, kwam toe overleden. Ja. Heb ik het risico genomen om voor mijn zusje en voor mijn broertje nog te gaan te zorgen. Plus nog mijn opleiding te beter volgen. Plus ja. Plus nog een, een bijbaantje wat ik had. En, en hoe oud was je toen? 18. 18 jaar. En, en dan zit je inderdaad in een, in een levensfase dat je normaal gesproken uh, je volop bezig bent met je eigen ontwikkeling en, en je toekomst. Maar jij ko koos het toen voor om voor je, voor je broertjes en zusjes te, te zorgen. Ja. Nou, dat is nogal een keuze, en, ja. Aan mijn eigen opleiding heb ik ook nog gewoon voortgezet. Oké. Okay. En ik heb uh, uh, mijn papieren allemaal gehaald. Ja. Maar? Er zit ergens een maar. Ja. En na een... twee jaar later ben ik... boven mijn eigen... hoe moet ik zeggen... uitgestegen, om zo te zeggen. Boven jezelf uitgestegen? Ja. Dat ik zeg, met sommige dingen niet wil herkennen tot ik er niet aankwam. Aha. Dus je bent eigenlijk... Ik ben door blijven gaan en... dat deed je dan voor je... zusje en je broertje. En je ja. eigen zet je dan op... op de vierde plek. Dus wat, wat eigenlijk, het is te koste gegaan van je eigen verwerking van het overlijden van je moeder, vooral. Ja. Ja. Dat, dat ik is. Ik heb dus dan pas naar de hand gekomen en dan ben ik pas uh, twee jaar overheen. Ja. En ik ben nu 29. in de Oké, okay. ja. Wat een heftig verhaal, joh, Tamara. Ja. ja. Maar goed, goed dat je daar ja. nu achter bent. Want ik neem maar dat je inmiddels wel daarmee bezig bent om. Die schade te herstellen? Ik heb, uh, zeg maar, ik heb van mijn moeder een, een plaats gegeven. Ja. En uh, toen ik. Uh, zeg maar, ik was zo nog in de zorg. Ja. Dat heb ik ook aan de kant gezet. Mm -hmm. Ja, want als je het niet van je eigen houdt. hoe kun je het dan van iemand anders houden? Ja, ja. Dus dat ik zijn ben... de lessen die je nu aan het leren bent? Ja. Zou je kunnen zeggen, ja. Uh, uh, Johan? Juist. Stenen voor Tamara, die had ja. uh, uh, uh, wat was het, elf jaar geleden bij jou aangeklopt. Je zei, Johan, ik zit met een probleem. Ja. Zus en zo, opleiding, broertje, zusje. Uh, opleiding. Wat doe ik? Ja, ik, uh, ik had dan uh, met Tamara gaan kijken... dus inderdaad, van, uh, van hoe de situatie op dat moment was. Goedenacht uh, trouwens, Tamara. En uh, ja. met haar bespreken hoe, hoe die situatie voor haar was... En daarin gaan kijken wat de potentiële risico's zijn in een dergelijke situatie. En inderdaad een risico dat je jezelf naar de achtergrond duwt En uh, daarmee ook het, het verwerkingsproces rondom de rouw van je moeder naar de achtergrond uh, duwt. Die hadden we dan kunnen inventariseren met elkaar. En dan daar gaan kijken van hoe pakken wij dat aan. En in de praktijk komt het er vaak op neer dat, uh, dat het verstandig is om ook uh, tijd te nemen voor je rouw en daar gewoon bewust mee om te gaan. Ja. ja. Had je dat advies graag, graag willen hebben destijds, Tamara? Ja, dat hebben heel veel mensen al vaak tegen mij gezegd. Maar ja. het de eigenschappen, dus het uh, wordt koppig en één weer. Ah, oké. Okay. Dus het is je wel verteld... Ja. dat je daar ruimte voor moest maken. Maar dat, daar moest je kennelijk op een andere manier achter komen. Hoe, hoe hadden ja. mensen jou kunnen helpen daarbij... Uh, gewoon mee met rust laten. Gewoon met rust laten. Om zo te oh. zeggen. Ja. Oké. Okay. Dus kennelijk heeft het gewoon zo had, moeten gaan, zeg je dan? Had ervoor, uh, ik had tevoren al voor mijn broertje en voor mijn zusje en voor mijn moeder gezorgd. Ja. Om zo te zeggen, want mijn moeder die was gewoon terminaal ziek. Ja. Dus ja. Juist. Uh, uh, Tamara, maar ik. Je zit, ik... zit er altijd in. Dus ja. Okay, als je het ik... eenmaal aanzet om eruit te komen, is moeilijk. Ja, dat, dat is gebleken. Want mensen zeiden tegen jou, neem ook tijd voor jezelf. Maar dat, dat was, dat was te veel gevraagd op dat moment, kennelijk. Ja. ja, ja. Hey, ik ik euh, wil ook nog even met je naar die andere ervaring. Want je zei, het is ook wel eens goed uitgepakt als ik een risico nam. Ja. En, en, en wat, uh... wat was dat dan voor risico? Hoe ging dat? Eh... Uh... Ik had toen een aandacht van mijn baas gekregen om ja. een stap hoger te gaan. had toen een aandacht gedaan voor een opleiding. Ja. Dat had ik toen aangenomen, maar toen was dus ik niet dat zwanger was. Oh. En, en, en, dus ja, en, toen... en wat voor baan was dat? Dat verstond ik niet helemaal goed. Uh, ik werk zelf in de zorg als verzorgende, maar ik heb een opleiding aangeboden gekregen als verpleegkundige. Aha, ja. Dat is een mooie kans. Maar toen bleek je zwanger te zijn. Ja, dan kwam ik pas na 33 weken achter. Oep, pardon, 33 weken. Dan, ja. dan mag je al bijna bevallen. Ja, ja. Dat, dat begrijp ik. Ja, ja en, en, en toen? WC, uh, toen, ben, uh, toen had mijn baas dan uh, weer te regen als ik was bevallen en de zwangerschapsverlof deed, was dat mijn, mijn opleiding. Ja. Dat haar starten. Ja. ja. En dat is nu, zeg maar, uh, mijn, dat is mijn dochter, die is nu 15 maanden. Oké, okay. mooi. En ik heb in die tussentijd heb ik ook nog een, een tweede gekregen. Ah, examen. En, en, dat en was, was dat wel een bewuste keuze? Een, nee. Niet? Bijvoorbeeld, boetsmiddelen was niet veilig. Ach. Dat moet ik zeggen. Ja, en is, is, is, de vader, is de vader wel in de spel nog? Of moet je het allemaal alleen ja. doen? Nee, mijn vader is nog vrij. Gelukkig. En ik heb... Uh, hij is nu, uh, nu alle zeker oud. Ah, kijk eens aan. Dus je zit nog helemaal in die, uh, die roze wolk? Of? <laughs> ja, zoiets ja. je. En ik ja. en, uh, voel dat, uh, dat hij geboren was, gewoon mijn opleiding al afgemaakt. Ik heb het nog behaald. Maar wat is nu precies het risico wat je hebt genomen? Ja, onveilig vrijen. Dat, dat is het risico natuurlijk. Ja, uh, Toen ik... Uh, mijn dochter had gekregen, dan zou ik, zou ik de opleiding doen. En als ik de opleiding ja. doe, heb ik dan wel nog tijd voor haar. Ja. Dus, dus je hebt het, het risico het genomen dan? om dat wel te blijven doen? Ja. Je hebt het risico genomen van ik blijf dat doen... En, uh, en, en ik zie wel hoe dat dan loopt, zeg maar, qua tijd. Ja, maar ja. ik heb ook al eens aan mijn dochter gedacht. En aan mijn vriend. Dus ja. zijn dat heb je allemaal dus goed afgewogen? Ja. ja. Ja. Hoe, hoe is dat nou voor jou, Tamara? Dat je, dat je uh, ondanks dus dat je inderdaad uh, voor je dochter moest zorgen en ook een, een vriend had... dat je die opleiding toch succesvol hebt afgesloten? Ik ben mijn vriend ook heel erg dankbaar voor. Omdat ik kamer niet had. Omdat ik het ook moeten laten varen. Dat je ook moet laten varen. Juist, juist. En, en, en voor je eigen waarde, hoe, hoe zit dat daarmee? Ja, dat hebben we niet eigenlijk. Om zo te zeggen. Dat heb je niet. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik, ik vind Als het toch... Iemand, een... Toen ik uh, kreeg te horen... Uh, toen ik geslaagd was... Ja. was mijn reactie... Oh ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, wel. Ja, oké. Okay. Dus je bedankt er iemand anders voor... zonder te kijken naar je eigen inbreng. Ja. Okay. ja maar je hebt het wel zelf gedaan. Ja, dat... Dan kom ik ja... naar de hand erachter. Ja. Om zo te zeggen. Want mijn vriend zegt zo... Ja, je moet trots zijn. Je hebt het zelf geposteerd. Ja. En zie je wel, en je hebt uh, de familie van de moederskant, die altijd al gezegd, ja, je kan het niet, dat haal je niet, dat is te zwaar. En ik hmm. moet ja. het niet stoppen. En ik dacht bij mijn eigen, ja, dikke vinger. <laughs> ik doe het toch, en ik laat het zien dat ik er wel kan. Ja. ja dus gewoon tegen de stroom in heb je het gewoon even rondgebreed, zeg maar. Ja. En Mooi. ik, uh, zeg maar, nu als verpleegkundige ben ik aan het werk. Ja op een afgesloten afdeling. Goed zeg. En er uh, zijn al vier collega's van mij die zijn al ontslagen, een verdomme bezuinigen. Ja. Ja. ja. En toen dacht ik bij mij is het wel een goede risico wat ik genoeg heb om de opleiding en de barre tijden te doen. Ja. Uh, nou. Ja, en, en, Anders wil jij daar ook ontslagen. Uh, en, en, en dan ben je thuis. En... Oké, okay, en, en waarom zou je ontslagen worden als jij je opleiding hebt gedaan? En de banden bezuinigingen. Juist, ja, oké. Okay. Maar voordat je die opleiding had gedaan... Als je de gedaan... vliegkundige zeg maar, eruit knikken, ja? kan je weer een verzorgende aan een helpende aannemen. Hmm. Ja, ja, zo ja. wordt er vaak gedacht. Ja, en dat is ook nog goedkoper ook nog. Hmm. En je wordt niet meer naar de hand van de papieren, maar naar je ervaring betaald. Maar voorlopig is dit, dit avontuur dus voor jou goed afgelopen. Want je hebt dat papiertje, je ja. werkt nu als verpleegkundige. Dat is gewoon een. een ik, ik, ik, weet je wat we gewoon doen? We gaan even voor jou applaudisseren. Nee. En dat, uh, dat mag je gewoon ontvangen. Dat is gewoon ja. een schouderklopje voor jou. Ja, is ja. een Hoppa, in de pocket. Ja. Gewoon ontvangen. Tamara, Toch? richt je vooral wel op dat je het ja. succes hebt behaald. En, en ga niet alleen maar kijken naar die, die, die risico's dat er zijn... dat je misschien ontslagen wordt voor redenen die jij nu noemt. Want het feit is gewoon dat jij je die papieren nu hebt... en dat jij deze baan hebt. Zo is dat. Ja. En niemand neemt het meer van me af. Zo is het. Zo is het. Goed zo. Tamara, dankjewel je voor je uh, open, uh, open verhaal. Voor je ja, kwetsbare verhaal. Ik hoop dat je er wat kan met de adviezen. Fijne nacht. En een uh, goede nacht. Blijf luisteren. Goede nacht. Dat was Tamara. Op de mail hebben we nog een reactie van, uh, van Klaas. Klaas Woltingen. Die zegt: uh, ja, ik wilde. Meelopen van 9 op 10 mij met de nacht van een vluchteling. Ik was laat, moest nog veel trainen. Dat deed ik uh, uh, dan ook maar. En, en, ondanks dat ik zo laat was, ging ik gewoon. Ik wilde natuurlijk veel sponsorgeld binnenhalen, sponsorloop kennelijk. En dus liet ik 250 flyers drukken. Die moesten met spoed bij mij thuis bezorgd worden. Dat was helaas weggegooid geld. Met mijn vlotte bab bab babbel en social media acties haalde ik gelukkig wel de 250 euro binnen. Dus dan kon hij net weer kiets spelen. En de 40 kilometer heeft hij ook, 40 km ook gehaald. Nou is zijn vraag, of nou vraag, opmerking eigenlijk meer van verkeerde inschatting... kun je toch uh, uiteindelijk ook wel weer leren. Ja, zeker. Kennelijk pakte dit verkeerd uit, maar dat betekent niet dat het allemaal... Uh, Nee, nee, En uh, het is natuurlijk zo van dat als je, als je actie onderneemt... dan neem je het risico dat er, dat er iets verkeerd uitpakt. Uh, maar het is al heel sterk als je voor jezelf inderdaad ziet... Van dat je hier iets van hebt kunnen leren. En wellicht als dezelfde sponsorloop volgend jaar weer plaatsvindt... begin een week eerder met plannen. En zorg dat je de flyers wel al in huis hebt. Precies, dat heeft Klaas er denk ik zelf nu ook wel van geleerd. En voor al die andere uh, sponsorlopers en fietsers... want hoeveel zijn er van die tegenwoordig... neem dat ter harte te begin op tijd met trainen... met Sponsors werven enzovoort, dan, dan loont het de moeite. Goed, we gaan weer naar uh, de Amber Arcades. Want die, uh, die spelen zo heerlijk vannacht en die, uh, die hebben nog een heel, wat, uh, heel wat in petto, heel wat in, op hun repertoire. Heel wat noten op hun zang, zou ik kunnen zeggen. En bij de Lover hebben we net al gehoord. Uh, prachtig. Alot, wat ja. heb je nu voor ons? Benjamin spelen. Benjamin. Dat is een nummer wat niet op onze EP komt, maar wel op een ander project waar ik aan meedoe. Knalland. Ja, daar las ik iets over, ja. Ja, niet zo. Ook. Dat klonk wel heel interessant. Knalland, op ja. Kanaaleiland, want daar ja. wonen jullie. Er zijn een hoop. Uh, uh, ik en Maartje wonen daar, ja. Artistiekelingen, die ja. hebben de handen ineengestoken en jullie zijn daarbij. Ja, klopt. Van alles muzikanten, videokunstenaars, beeldenkunstenaars. Leuk. En, en, en wat, wat moet dat opleveren? Uh, heel concreet een muziekalbum. En dat is ook al af. En dat wordt gepresenteerd 28 mei in de Tivoli de Helling. Oh, sorry, 30 mei. <laughs> 30 mei in de Tivoli de Helling. Dus dat is concreet van het muziekgedeelte. En daar worden dan ook videoclips bij gemaakt... door de videokunstenaars en artwork en dat soort dingen. En dan wordt ook live, live, krijgt dat dan een plek bij yeah. die presentatie? Okay. precies. En, en hoe, mensen kunnen dan straks een cd kopen. Daar komen dan ook die beelden op of filmpjes? Of, of... Uh, nee, dat is volgens mij alleen een cd. Maar wel met uitgebreide artwork erbij. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, en en jullie spelen daar dus. Uh, jullie hebben één nummer op de cd of meerdere? Eentje. Eentje, en dat is deze ja. die je nu gaat spelen. Benjamin. Mm -hmm. Goed, we gaan luisteren. Ja, Anna Lotte de Graaf met Maartje van Denderen. En? Wat was het natuurlijk weer op de gitaar? Marlon Pen. Marlon, ja, tuurlijk. Marlon Penninghoff. Prachtig, mooi hoor. Ja, ik kreeg net een, een tweet. Uh, wat een lullige applausjes. Ja, ik kan er niks meer van maken. <sijst> Je hebt wel zoiets van een mooie applausje uit de machine. Maar ja, dat vind ik dan ook weer zo wat. We zijn hier nou gewoon met een paar mensen. Dat is nou ook wel weer de unieke sfeer van de nacht natuurlijk, hè. Het, uh, het verstilde moment waarop je met een paar mensen wakker bent. Nou, een paar. We hebben het niet helemaal uitgezocht, maar volgens mij zijn er wel uh, ongeveer 20.000 onder u die op dit moment zelfs nog zitten te luisteren. Een klein Eredivisie-stadion uh, vol, uh, zeg ik altijd maar. Dus dat is eigenlijk ook nog best aardig voor het publiek. Die zitten misschien allemaal thuis te applaudisseren. Daar moet je er maar bij denken aan de lot. Dat is fijn. <laughs> Jullie zijn hier toch maar naartoe gekomen en hebben daar ook een zeker risico mee genomen. Want morgen ja, ben je natuurlijk een beetje gaar van deze nacht. Moet moeten je wel vaker tegenkomen als, als een muzikant. Ik vroeg Sorry. me af: nemen jullie ook wel eens risico's, muzikale risico's of andere soorten financiële risico's? Heb je, heb je risico's genomen voor de start van dit, uh, dit solo-project? Ja, financieel natuurlijk, want je bent wel redelijk wat geld kwijt met opnaamkosten en zo, productiekosten. Dus dat is eigenlijk het voornaamste risico, denk ik. En, maar dat gaat dan om enkele duizenden euro's. Ja, zoiets. ja zoiets. Dat, is, dat is te overzien. Of als, wil ik nog even melden dat luisteraars ook kunnen bellen met hun verhalen over risico's. Vragen over risico's. Uh, heb je wel eens risico's genomen? Hoe hebben die uitgepakt? Dat soort verhalen, daar zijn we naar op zoek. Uh, bel 0800-1121. Johan de Borg, personal coach, is hier aanwezig en die kan je helpen en die kan je advies geven enzovoorts. Uh, dus bel, uh, bel vooral. 0801121. 121 uh, Aan lot nog even verder. Ja, financiële risico's. Uh, mm -hmm. Maar neem je ook wel eens muzikaal risico's? Dat je, dat je, dat je, want ik kan me voorstellen... dat Je zei al, uh, ik, uh, ik voeg verschillende stijlen samen. Mm -hmm. dat, dat, uh, nou goed, dat, dat vraagt er ook een bepaald lef om op een bepaald moment iets nieuws te doen. Of iets te gaan combineren. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Uh, hoe kom je op dat idee? <laughs> uh, ja, daar vraag je me wat... <clears throat> Ik denk dat het ja, het is niet. Ik zou het niet een risico noemen, want ik vind het sowieso zelf vet. <lacht> dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. En ja, ik, heb, ja, ik krijg ook genoeg wel goede reacties van anderen dat ze het ook wel leuk vinden. Dus. Maar is dat die wat ze wel eens over jazz zeggen? Uh, van uh, je speelt een foutje en dat foutje doe je twee keer en nog een keer. En dan op een gegeven moment is het een ding geworden en is het mooi. <lacht> uh, en op die manier ontdek je iets nieuws in de muziek door risico's te nemen, door niet op de gebaande ja, wegen te dat blijven. Ja, sowieso. Ik denk dat. Tegenwoordig, ik bedoel, alles is al gedaan, maar je kan nog vernieuwend zijn... door dingen te combineren, denk ik. Ja, ja. Dus dat probeer ik dan wel te doen. Ja, nou, heel goed. Je, je maakt daar nou veel mooie muziek mee. Dank je Waarmee je ons uh, verblijft. en waar wij weer van kunnen genieten. Um, Marlon, Maartje, nemen jullie wel eens risico's in het leven? Of in de muziek? Um, nou ja, ik speel uh, bas nu en ik speel nog maar... Een maand of zo, Bas. Okay. Dus voor mij is het wel mooi om nu op de radio Bas te spelen. Waarvoor, uh, nou ja, waarvoor ook uh, veel waardering. Want wat, wat speel je normaal gesproken? Oh, gewoon alleen zingen eigenlijk. Okay. Dus uh, Bas dus, is er eigenlijk meer een beetje bij. Je speelt eigenlijk niks. Zeg maar, pas sinds een maand speel je een instrument. Ja, überhaupt. precies. Ja. Nou, dat doe je dan toch nog heel verdienstelijk. <laughs> en de Marlon? Uh, nou... Ja, ik denk dat zeg maar, muziek maken, als je er echt voor gaat en je wil er je brood uithalen, dan zijn de eerste tien jaren, nou, dat is een en al risico. Want je bent eigenlijk nergens echt zeker van. Dus, uh... Want doen jullie dit allemaal fulltime? Uh, ja, nee, ik studeer hiernaast nog, ik studeer rechten. Dus in die, in die zin is uh, muziek misschien voor mij minder een risico. Omdat ik altijd nog mijn studie heb werk op kan terugvallen. Ja, en dat laat zich nu nog goed combineren. Ja, je wordt precies. nog niet zo plat gebeld dat. Uh... <laughs> nee, ik doe ook een dus Ik ben heel flexibel sowieso met inplannen en zo. Dus dat is sowieso goed te combineren. Maar stel je nou voor, je wordt zo ontdekt dat je de hele zomer alle festivals af uh, moet, mag. En vervolgens ja, en is uh, een club, uh, er komt er volgens een clubtour aan enzovoort. En dan laat ze we niet meer combineren met uh, een studie. Wat, wat, wat doe je dan? Uh, wat denk is dan je droom? Ik, nou, ik zit al redelijk aan het eind van mijn studie. Dus ik denk dat ik dan sowieso wel eerst mijn studie even af zou maken... en daarna de muziek door zou pakken. Maar je moet toch je momentum pakken? In de muziek? Ja, maar ja, voor mij gaat mijn studie toch nog wel ietsje voor. Wat vind je daarvan, Johan? Is dat wijs? Uh, dat kan wijs zijn. Het, het, het is uh, wat haar eigen, uh, eigen gevoel wat ze erbij heeft. En het klinkt in ieder geval als dat ze een plan heeft. Ja. Dus uh, ze heeft een plan, ik, ik wil eerst mijn studie, daarna afronden... En wellicht dat ze daarna iets meer risico nog kan nemen. Mm -hmm. Ja, wat, die, die studie die is nu zeg maar van de zomer afgerond? Uh, toch voor het festivalseizoen? Nee, nee dat oh, niet. Dat Ik denk wel uh, halfweg volgend jaar. <laughs> Oké, okay, ja, want het zou dus zomer kunnen dat je daar toch je momentum misloopt, toch Johan? Dat uh, kan inderdaad natuurlijk een risico zijn. Hoe, hoe zou je <laughs> daar voor jezelf mee omgaan? Oh jee. In, in, in uh, 20 seconden? <laughs> nou ja, het is toch ook een onwijs risico om je studie zomaar aan de te hangen. Ja, bedoel, dat, dat moet je ook gewoon doorpakken. Je weegt twee risico's af en dan zeg je ja, dan is het toch ja, belangrijker voor mij van om, om die studie eerst af te ja. maken. Ja. En, die, die en ook vanuit het vertrouwen dat het met de muziek wel goed komt? Ja. Ja, oké. Okay. Zeker. Goed zo. Nou, zo meteen meer van uh, Amber Arcade. Van, uh, van Lot en haar uh, maten. En straks ook meer natuurlijk over risico's. Blijf bellen 0800-1121 over jouw risico's. De risico's die je hebt genomen. Hoe ze hebben, hebben die uitgepakt? Ben je goed terecht gekomen? Of uh, heb je er op een andere manier veel van geleerd? 0800-1121. Maar nu eerst het nieuws van 4 uur.